Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Grütke en Thijs van den Brink. Gaat Duitsland met die nieuwe regering volgend jaar wel door met groeien? En hoe jong mag je zijn om minister of bankdirecteur te worden? Eerst het NOS Journaal met Raymond Serre.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 Het kabinet wil de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen... van 2,25 naar 1,75 procent. Maar de Eerste Kamer stak daar een stokje voor. Het ziet er nu naar uit dat het percentage uitkomt op 1,875 procent. Mogelijk gaat een geplande, geplande lastenverlaging voor het bedrijfsleven niet door. Verder moeten pensioenfondsen misschien BTW gaan betalen. Of er een besluit valt hangt af van het woonakkoord. Het debat daarover in de Eerste Kamer is zojuist begonnen. Het Openbaar Ministerie wil ook deze jaarwisseling... feestverstoorders hard aanpakken. Tom kondigt opnieuw een lik op stukbeleid aan... waarbij de strafeis 75% hoger ligt dan bij zaken... die niet met oud en nieuw te maken hebben. Zo komen er hogere geldboetes, lagere ta langere taakstraffen... en zwaardere gevangenisstraf eisen. Bij geweld en agressie tegen hulpverleners... zal in bijna alle gevallen een gevangenisstraf worden geëist... en ook kunnen die mensen huisarrest krijgen... voor de jaarwisseling een jaar later. De Nijmeegse scooterzaak moet over, heeft de Hoge Raad besloten. De zaak gaat over twee verdachten van 18 en 19 die een hotel wilden overvallen. Toen ze een politieauto zagen op de vlucht sloegen botsten ze op een voetganger die later overleed. Omdat niet duidelijk is wie de scooter bestuurde kunnen de twee alleen worden veroordeeld voor doodslag. Als duidelijk is dat ze er rekening mee hielden dat ze zouden moeten vluchten waardoor er gevaarlijke situaties konden ontstaan. En dat moet worden onderzocht vindt de Hoge Raad. Dan uh, zit je al dichter bij de mogelijkheid dat die bijrijder dus wist dat ze daar op de vlucht zouden slaan. En dat die bijrijder ook wist dat dat dan ook met alle mogelijke risico's in het verkeer zou gebeuren. En dan heeft die bijrijder dus ook het risico genomen dat daar een ernstig ongeval kon plaatsvinden. En dan kun je misschien wel veroordelen. India beklaagt zich over de onwaardige en onaanvaardbare behandeling van de plaatsvervangend consul in New York. De vrouw werd vorige week in de VS opgepakt op beschuldiging van fraude met de identiteitskaart van haar Indiaanse werkster. De politie fouilleerde haar en zette haar in een cel met drugscriminelen. Later kwam ze op borgtocht vrij. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering zegt dat de normale procedure is gevolgd. India heeft nu onder meer de pasjes voor de luchthavens ingenomen van het Amerikaanse ambassadepersoneel.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 En dan het weer. Vanmiddag valt er plaatselijk nog wat regen of motregen. Maar het wordt geleidelijk overal droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. En het wordt 8 graden. Komende nacht valt er in het westen en noorden misschien wat regen. Verder is het droog bij minima rond de 4 graden. Morgenmiddag kans op het zon. Het blijft overwegend droog. Donderdag wordt het natter met buien en meer wind. Zometeen de jongste bankdirecteur van Nederland in Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dit is de dag waarop banken met voorspellingen komen voor 2014. ING voorspelt oplopende werkloosheid. En wat haalt de investeringsbank Saxo uit de glazen bol? Ik vraag het zo meteen aan directeur Job Bart, de jongste directeur van Nederland, toch? Jongste bankdirecteur van Nederland? Nou, dat is een titel die je op dat moment bent gegeven. Maar het ja. is niet iets dat volgens mij actueel wordt bijgehouden. Nee. Zullen we ook zeggen hoeveel het is dan? Hoe ja. oud die is? Ja, zeg het maar. Ach, 28. 28, oké. Okay. Nu we het toch over leeftijd hebben... de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken... is zelfs nog jonger dan Job Bart. Jonge gezagsdragers. Waar hebben we dat meer gezien en gaat het werken? Dat vragen we aan huishistoricus Fik Meijer. En tegen half vier is er onze dichter bij de dag... en vandaag is dat Hans Kloos. We stappen eerst in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Fik, naar welk jaar reizen wij... 1809. Waarom naar 1809? Omdat toen door Lodewijk Napoleon tot minister van Justitie en Politie werd benoemd de man met de prachtige naam Alexander Wilhelmus Johannes-Jozef Baron van Hugenpot tot Aard. Die was toen op dat moment. 29 jaar, een man uit Twente, geboren in Huis Goor... maakte een snelle carrière, maar wilde nog geen minister worden... werd toen onder, uh, nog voor de terugkomst van Willem I... werd hij uh, minister. En hij is daarna is hij geen minister meer geworden. Hij is advocaat geworden, wethouder nog geweest... hij heeft allerlei rechterlijke functies gedaan... en hij heeft ook nog bekendheid gekregen... toen hij in 1848 tegen de grondwet van Thorbecke. Uh, stemde. En in 1859 is hij overleden. Okay. Maar al in 1809, op 29-jarige leeftijd, was hij minister. Is dat de jongste ooit? Dat is volgens mij de jongste ooit. En de volgende, die staat ons iets dichterbij... En dat zou jou, Thijs, genoegen doen, want dat is bijna een naamgenoot van jou. Dat is oh ja. Jan van den Brink, Kijk, een man die volk. in 1942 Koemlaude promoveerde. Daarna ook in het verzet ging, uh, meegedaan heeft aan allerlei uh, illegale uh, activiteiten. Na de oorlog werd hij vrij snel hoogleraar en hij werd op 29-jarige leeftijd in 19 op 31 jaar leeftijd, sorry, moet ik het goed ja. zeggen. In 1948 werd hij hoogleraar in het kabinet van Beel, waaraan ook de PvdA deelnam. En hij zat erin namens de uh, KVP. Hij, was, hij werd minister in dat kabinet. Hij werd minister in dat kabinet. En even later werd hij hoogleraar. En eerst, hoogleraar eerst hoogleraar. En, toen en later minister. werd hij okay. minister. En heeft daarna ook een grote carrière gemaakt. En ook voor hier meneer Bart aan tafel. Hij werd, bracht het later ook tot directeur van ABN AMRO. Oh, ook dus nog. Uh, het was een grote uh, meneer in het vak. Ja, een echte van de brink. En daarna <laughs> hebben we in Nederland heel lang moeten wachten... op jonge ministers. En de eerstvolgende hele jonge was meneer Pronk. Jan. Die, Jan die Pronk, is ook nog een keer jong geweest. Die ja, is dat jong we geweest weet. en die was ook niet meer weg te branden. En die was op 33 jaar leeftijd uh, minister van Ontwikkelingssamenwerking. 33, oké. Okay. 33. En daarna uh, Camille Eurlings. Ja, daar hebben we nog een quote van staan. Zullen we even die was behoorlijk bekend toen hij begon. Laten we even luisteren hoe hij reageerde op zijn leeftijd toen hij benoemd werd. Prachtige opdracht. En ik vind het ook eervol dat de premier mij uh, voor deze taak heeft gevraagd. En het feit dat u de jongste minister bent. Ik denk dat het erom gaat niet zozeer hoeveel jaren je op deze aardbodem rondloopt. Maar vooral wat je met de jaren doet. Nou, is dat een mooie lijfspreuk, meneer Bart? Nee, ik vind dat hij zich daar wel heel goed in verwoordt. Ja, het gaat er niet om hoe oud je bent, maar wat je doet met de tijd die je hebt geleefd. Correct. Ja, ja. En we praten Correct. erover, uh, Fik, omdat er een uh, hele jonge minister in Oostenrijk is benoemd. De 27-jarige Oostenrijker Sebastiaan Koert tot minister van Buitenlandse Zaken. Dat is wel aandoenlijk jong, toch? Ja, hij is heel jong, maar hij is al vanaf zijn 17e jaar actief in de politiek was op zijn 24e als staatssecretaris... <kijkt> Nog niet afgestudeerd, overigens. Nog niet ja, afgestudeerd, nee. maar, en daar kwam je even niet aan toe. Maar dat geldt voor, nee. dat geldt voor meerdere uh, mensen, ook in de Tweede Kamer. Moet je maar eens eventjes... Kijken. En voor ministers hoeft dat ook niet. Minister van Buitenlandse Zaken en later burgemeester van Haag van Aarts is volgens mij ook niet afgestudeerd. Okay. Dus er je waren weet er... het wel. Huh? Je weet het wel, dus het is wel een dingetje dan. Nou ja, ik weet het niet. Er was, sommige mensen worden altijd als Wonderkind betiteld. Bij GroenLinks hadden ze jarenlang Toffee Dibi, die ook niet afgestudeerd was. Die studeerde nou, we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. En je weet hoe het is afgelopen. Maar bij, bij, bij uh, Sebastian Koerts... bij Glenn wat in, in het Duits zoveel betekent als iemand die een supertalente van alles kunner is, die, die die Sebastian Koers. Die heeft een enorme, snelle carrière gemaakt... en heeft ook uh, enorm veel voorkeursstemmen okay. verworven... zodat hij onmiddellijk uh, ja, als het grote talent... Uh, gezien wordt. Maar dat zien we natuurlijk al vaker. Ed Nijpels had heel veel voorkeurstemmen. Camille Ehrlichs in Limburg had heel veel voorkeurstemmen. Als je jong bent, dan willen de mensen wel op je stemmen. Dat is het probleem niet. Ja, maar ik heb de indruk dat deze man... Ik heb geprobeerd of ik de Oostenrijkse televisie kon krijgen... maar die kan ik op mijn kabelnet niet krijgen. Ach. Maar op de Duitse televisie heb ik wel iets kunnen naspeuren. Het is wel een man die uh, ook goed in de contacten ligt. Wat mij niet duidelijk is geworden, is die of hij ook goed zijn talen spreekt. Kijk, de kracht van onze minister Timmans is... dat hij voortreffelijk zijn talen spreekt. En of uh, Wunderwuzi, Sebastian Koers dat ook kan, uh, weet ik niet. Maar het is wel iemand die in Oostenrijk... door vriend en vijand wordt geprezen om zijn kwaliteiten. Ja. Is het, kan, je, kan je door de geschiedenis heen een, een, een trend zien? Hoe loopt het af met mensen die heel jong zo nou, uh, erg carrière maken? Het is natuurlijk... Heel wisselend. Als ik terugga terug naar, naar, naar de tijd waar ik mij mee bezighoud... met de oude geschiedenis... dan kreeg je vaak heel wat keizers op de troon die jong waren. He, Caligula, nou, daar liep het niet zo goed mee af. Dat maar was, dat komt omdat zijn vader was overleden. Ja, zijn vader was overleden. En Helio Habele. maar je krijgt ook, en dat is het mooiste... de ondergang van het Rijk, en dat vond ik wel geestig... dat wordt benadrukt door de keuze van de meneer Romulus Augustulus. Hij heeft de naam van de stichter... Van Rome en de naam van de eerste keizer. Die was 14 jaar toen die keizer werd. En die werd door de Germanen afgezet. Maar kreeg toen wel enorm veel geld mee om op pensioen te gaan in Napels. En dat heeft hij, wijzelijk, heeft hij dat geaccepteerd. Op zijn 14e. En ja, met op zijn pensioen. 14e. Dus toen kon hij al met pensioen. Maar wat natuurlijk het aardig ja, is. Aan de wat kant. natuurlijk het aardige is, in de politiek geldt vaak. Wat ook geldt in de Bijbel. En in de oudheid. Namelijk dat oudheid wordt vaak gerespecteerd. Eh, bij jullie moet het toch aanspreken als ik woorden uit predica haal... je bent beklagen zwaardig land wanneer je koning maar een kind is... en zijn raadgevers al in de morgen naar een feestmaal gaan. <lacht> en in Jezaja staat... hij stelt kinderen als koning aan, willekeur zal er regeren. Mm. En in de oudheid had je ook wanneer kon je senator worden... je kon pas senator worden als je 40 jaar of ouder was... En uh, er woorden. zijn nog wel mensen die zeggen van... Jezelf naar je zou pas na je te mogen stemmen. Überhaupt. Ja, dat is, die zijn er ook. Er zijn ook mensen die zeggen... je mag pas stemmen naar de opleiding die je genoten hebt. Kan ook. Dus dan, je kunt allerlei dingen bedenken. Maar daarom is het aardige dat bij deze wonderwoensie... Uh, Sebastian Koerts... dat allemaal uh, weerlegd wordt. En dat er natuurlijk ook talrijke mensen zijn. En ik kijk nu naar mijn tafelgenoot hier. Dat je op jonge leeftijd... Uh, tot hele hoge ambten geroepen kan worden. Ja, dat kan gebeuren. Maar of het dan goed met je afloopt... daar is op voorhand niet zo heel over te zeggen. Nee, dat, maar dat weet je gelukkig in het leven nooit. Nee, nee, dat is wel zo. Maar goed, uh, ja, hij zal af en toe wel een kabinetsberaad moeten verzijnen omdat hij in tentamen moet doen misschien. Nou, of hij stuurt niet af. Ja, dat dat kan, kan ook. natuurlijk ook. Je hoeft, niet, je hoeft niet per se af te studeren om een grote jongen te worden. Nee. Het helpt wel, toch? Ik weet het niet. Ik, ik zwijg nu. Ja.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 Gitterman, Elvis Presley. Het klinkt als een jongensdroom op je 28ste directeur van een bank. Job Bart is managing director van Saxo Bank Nederland. Van oorsprong Deense beleggingsspecialist. Hij heeft op de drempel naar 2014 een paar intrigerende voorspellingen in petto. Job Bart, heb je veel pakken moeten kopen om een beetje indruk te maken op die oudere die oude bankiers op de Apenrots? Nee, wel nee, nee ik, ik werk natuurlijk al vijf jaar lang uh, bij Saxo Bank, Dus het is niet zo dat ik uh, uit het niets ben binnenkomen waaien. Uh, en die voorspellingen die uh, ik heb meegenomen... die zijn ook vandaag gepubliceerd door Saxo Bank. En de term voorspellingen willen we daarin uiteraard niet uh, te veel gebruiken. Het gaat eigenlijk om dat we dialoog willen stimuleren. En we willen zorgen dat mensen gaan denken over de markt. En niet alleen of het nou omhoog of omlaag gaat... maar wat zou nou daadwerkelijk ook kunnen gebeuren. Ja, het is, is, is, zijn het misschien een beetje een uitvergrote... Uh, ...stellingen zoals je die bij een proefschrift ziet... ...een beetje provoceren, maar melden met een kern van waarheid? Ja, ik, ik denk dat dat een goede vergelijking is. Uh, ik denk vanochtend heeft onze hoofdeconoom... Uh, ...bij CNBC ook uitgesproken dat... Of Frankrijk nou in recessie gaat, of Duitsland in recessie daarin... dat weten we niet. De toekomst kunnen we daarin ook niet voorspellen. Nee, maar jullie zeggen wel... het uh, lijkt erop dat uh, Duitsland volgend jaar in een recessie gaat raken. Nou, dan nee. schrikken wij hier natuurlijk ontzettend. Nee, nee snap ik. Nou, we hebben uh, verschillende economen bij Saxo Bank... en het laatste wat wij eigenlijk, waar wij geïnteresseerd in zijn... is dat iedereen hetzelfde denkt. <lacht> dus die verschillende economen... <lacht> dus die het hebben... is allemaal niet waar, maar... <lacht> <lacht> nee, dat is het niet. Maar een goed voorbeeld... Uh, ik, nou, ik woon in de buurt van de Addenheim boekwinkel in Amsterdam... en ik denk dat iedereen die boekwinkel respecteert. Ja, en in 2008 liep ik langs het raam... En Iedereen had de crisis voorspeld. En wat ik meer wil aan te geven is dat er altijd wel iemand gelijk heeft. Hm. Dus of Duitsland nou in recessie gaat, wel of niet. Uiteindelijk zal er altijd wel een econoom of een bankier... of die nou van Saxo Bank of een andere bank komt gelijk hebben. En dat zal altijd uitgelicht worden. Ja. En wat wij daadwerkelijk trachten te doen... is dat er dus ook gewoon dialoog ontstaat. En dat willen wij dus ook in Nederland met ons kantoor doen... om dialoog aan te gaan ja, met actieve Oké, okay, maar die, is er, Klopt er dan helemaal niks van die stellingen die jullie vandaag presenteren? Dat nee. maakt niet uit of dat, die klopt. Dat is volgens mij uw punt. Dat, ja, maakt, niet uit dat, dat maakt niet uit Nee, nee, nee. nee oké, Maar waar, waar moeten wij dan een dialoog over gaan voeren als nou, het, het gaat erom dat... Uh, kijk, we proberen um, Wat wij willen doen is dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. En dat er ook daadwerkelijk uh, noodzaak is... dat wij actief uh, meedenken aan ons vermogen. Actief meedenken aan hoe het in Europa gaat. Uh, en wat voor consequenties uh, bepaalde dingen kunnen hebben. Op politiek niveau, op economisch niveau. Um, en wij willen juist dat de mensen dus actiever met elkaar in dialoog gaan. Hebben we dat te weinig gedaan de afgelopen jaren? Um, of dat te weinig of te veel is gedaan, dat weet ik niet. Want ik weet niet of Mag ik het... het best zeggen, hoor. Ja, nee, ik, ik denk dat als ik heel eerlijk ben, dat ik daar geen oordeel over heb. Mm. Uh, wat ik voornamelijk uh, tracht te doen... en samen met Saxebank proberen we in de Nederlandse markt... wat verder na te denken. Hè, dat dat er, er kan wat misgaan in Duitsland. En wanneer we daarover denken van wat kan er misgaan in Duitsland... dan willen we daarin uh, ja, actief uh, de verschillende mogelijkheden bespreken. En dat staat hier ook in. En ook over wat er in Amerika zou kunnen gebruiken. En wat er in Japan zou kunnen gebeuren. In Japan. Uh, dat is maar, natuurlijk ook heel erg interessant. De mogelijkheden bespreken, dat is toch geen taak van een bank. Jullie moeten toch gewoon goed voor het geld zorgen. Nou, wat wij, wij geloven niet dat wij uw geld uh, naar van 100 euro naar 200 euro of duizend euro, ik noem maar bedragen op. Het gaat erom dat wij namelijk denken dat door te sparren en interactie, we tot juiste antwoorden komen. Als ik alle antwoorden zelf in pacht had, dan zou ik, ik hier niet niet. Ik wil helemaal niet dat mijn niet. bank met mij spart, maar die moet gewoon ja. voor mijn geld zorgen. Of is dat heel ouderwets? Nee, wij willen juist dat mensen ook zelf beleggen en dat zelf mensen verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Okay. Maar wat doet u dan, ver... dan nog? Nou, daarin zou je ons als een trainer kunnen zien, als een begeleider. Wat wij uh, trachten te doen, is... Uh, nou, jullie zitten hier nu achter uh, deze microfoons. Met z'n vieren zitten ja. weer aan tafel. Ja. Mm -hmm. En dat betekent, op dit moment hebben wij niet de mogelijkheid... om continu naar de markt te kijken. Maar als nou, ik nou concreet bij maar. u kom en ik zeg ik heb 25.000 euro... Ja. dan ga ik met u sparren. Nou, dan Misschien heeft u is dat het een klein bedrag, maar goed, laten we even... Ja, dat kan boven de 10.000, ben je welkom. Ja, en dan uh, uh, 25.000, dan ga ik sparren en dan zegt u... Ja, wat moet ik. Wat, hoe hoe moeten we dat voorstellen? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf geen golfer, maar ik kijk het af en toe wel. Als er een golfer op de baan staat, een professioneel golfer, die kan heel goed de bal slaan. En toch heeft hij een caddy naast zich, die vertelt van nou, de wind staat zo vandaag, het gras is daar wat langer dan daar. En wij proberen als bank, omdat wij continu naar de markt kijken. en wij daarin mogelijk iets meer interesse hebben. In hoe die lijntjes bewegen op de minuut of op tien minuten. willen wij die informatie kunnen delen met onze cliënten? En dat is ons interesse, om ervoor te zorgen dat u zo transparant en net als een professionele handelaar... die wel ja. de hele dag achter zijn computer zit... de mogelijkheid heeft om die informatie in te dienen. Maar de, de klanten worden wel geacht dus zelf actief te zijn. We kunnen niet geld aan u geven... en dan vervolgens maar zien wat ermee gebeurt. Nee, wij zijn geen vermogensbeheerder. We ja, ja. zijn wel een vermogensbeheerders beleggingsbank, die toch? ons gebruiken. U bent een beleggingsbank. Een beleggingsbank. Dus we moeten, we moeten zelf dealen dan? Zelf dealen? Ik bedoel, u heeft wel de mogelijkheid... telefonisch een transactie ja, ja. door te voeren. En dat kan ook 24 uur per dag. Uh, maar we zijn partieel begaafd, uh, Dus ja. we zijn heel partieel erg goed begraafd. in het... Wij uh, ja, ja, zijn zeer begaafd, Wij zijn zeer te zijn. <lacht> hoe bent u bij die bank terechtgekomen? U bent vrij jong voor een bankdirecteur. We hebben toch altijd een beeld van de wat grijzende, kalende 50er, 60er met een beginnend buikje. Dat bent u niet. Uh, hoe is dat gekomen? <lacht> <Dankjewel>. <lacht> uh, nou, in, in die zin per toeval. Ik, kwam, uh, ik heb heel erg lang in Amerika gewoond. Uh, na Amerika ben ik teruggekomen naar Nederland om tijdelijk weer uh, te wonen bij mijn ouders. Uh, van het een op het andere moment had ik een kamer gevonden bij andere mensen die weer bij een bank werkten. En vervolgens uh, kwam ik eigenlijk in dat riedeltje terecht uh, en ben een kleine broker die is uh, kort daarna overgenomen door Saxobank. Bank. En vijf jaar later uh, zit ik hier bij u aan tafel. Ja, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen... dat niet iedereen die binnenkomt bij een bank als beginneling... dat hij een aantal jaar later daar aan de top staat. Hoe komt dat dan? Hoe is dat gegaan? Nou, dat, ik bedoel, de antwoorden daarop die zou ik eerlijk gezegd niet helemaal weten. Maar, daar ja, uh, heeft uh, u vast over nagedacht. Nou, het gaat erom, <lacht> ik, ik denk dat ik daarin um, bepaalde ingeving heb. Uh, ik denk dat ik op een bepaalde vlakken heel erg creatief nadenk. En ik heb ook heel veel goede mensen om me heen gehad. Uh, waardoor ik de mogelijkheid heb daarin... Uh, een ja, goed werk ja. toe. Ja. Ja, en we moeten de top een beetje relativeren. Want u vertelde net: u heeft een man of 15 in dienst, hè? Oh, in Nederland. Ja, ja maar goed. Het Geen is, concern uh, met 20.000. Nee, mensen. nog niet. Maar het is wel een grote bank in Denemarken. Komt uit Denemarken. Correct. Nou, we hebben ook 26 kantoren wereldwijd. En als we het hebben over klein of groot. Um, wij zijn een vrij jonge bank. We zijn 20 jaar oud. En daarom hebben we nog niet een heel erg oud logapparaat. Uh, Allemaal van die mannen met Nou, ik, ik weet niet. we hebben ook niet heel veel fysieke kantoren. Wij proberen zoveel mogelijk uh, gewoon via de telefoon en via het internet te doen. En via de uh, fiets. Daar, ja. ken ja. u, daar kennen we u vooral <laughs> van. Daar, daar dat is onze mij. van een ja. wielerploeg. Uh, correct. Dat is waar de meeste mensen ons daadwerkelijk ja. van kennen. Uh, en dat is natuurlijk een fantastisch medium om voor ons in de markt uh, te zitten. Ja, ja. Maar ik wist tot nu toe niet dat het een beleggingsbank was. Maar nu wel. Maar wij ja. kenden alleen Björn Ries. Ja, en Alberto Contador. <laughs> en die Alberto fiets Contador. En Carsten Kroon. En Karsten Kroon. Uh, ja. en Karsten ja. en Even terug, van de, terug naar de bank, heren. Heeft u het geholpen dat u uw opleiding in Amerika heeft gedaan? Dat u nu op, de, op dit bereikt hebt op deze leeftijd? Nou, ik, ik denk altijd alles waar, waar ik nu vandaag sta... heeft te maken met wat er in het verleden is gebeurd. Dus ik kan nou, niet maar dat oordenen. geldt voor ons allemaal, hè? Ik, correct. Ja. Dus dan kan ik geen ander antwoord geven... dat het feit dat ik in Amerika mijn opleiding heb genoten... dat dat positief is geweest voor waar ik vandaag sta. Ja, maar ik bedoel, in Amerika word je over het algemeen... iets ambitieuzer opgevoed, of mm -hmm. op, op school... iets meer uitgedaagd misschien. Dus ja. een, toch een ander systeem. Wordt meer, je meer gestimuleerd om me heel veel uit jezelf te halen. Ik kan me voorstellen dat dat geholpen heeft. Dat heeft voor mij persoonlijk uh, zeker een hele belangrijke rol gespeeld. Voornamelijk dat een bepaald stigma... van waar je terecht zou moeten komen, verdween. Ja, want wat voor stigma was dat? Nou, in Nederland heb ik uh, op dat moment uh, de MAVO gedaan. Ik, uh, ik deed de MAVO hier op de Gert van de Veen in Amsterdam... En het was gewoon, nou je deed de MAVO en nou, uiteindelijk ga je naar een, een ROC en uiteindelijk dan... Word je bakker of iets anders. En daar is ik denk ook dat ik een fantastische bakker was geweest. Als dat <laughs> het, heel het, goed maar brood. <laughs> maar in Amerika was dat oordeel anders. Want uh, hoe ging het dan? U, kwam, u ging naar Amerika op een gegeven moment. Ja. En hoe ging het daar op school? Nee, ik, ik ging daar sporten. en uh, Ook in de les was alles veel meer om het maximale uit jezelf te halen. Wat ik las uh, dat u op een gegeven moment haalde u net een voldoende. Was u tevreden, maar op school uh, niet? Ja, ik was erg enthousiast. Uh, volgens de juffrouw iets te enthousiast. Uh, en uh, die begon meteen, en ik heb een heel uh, leuke jeugd gehad... Uh, hele complexe vragen te stellen hoe het thuis was... En ik voelde dat, ja. euh, ik vond dat een beetje vreemd. Ja. En toen zei ze, nou, ik dacht alleen omdat je zo'n laag cijfer had... en mogelijk kan ik ergens bij helpen of spelen er andere dingen in je leven. Nou, Kijk, vanaf ja. dat moment heb ik wel echt besloten, misschien uit een bepaald schaamtegevoel... dat ik niet wou dat er over die manier op me werd gedacht. Dus toen gingen we heel hard werken. En u kreeg, u een, ik sport, u kreeg een sportbeurs voor Amerika. Uh, uiteindelijk na de middelbare school heb ik een, twee jaar lang... op een andere universiteit gezeten uh, aan de Oostkust. En daar heb ik uh, ijshockey mogen spelen. Oh, Oké, okay. okay. en uiteindelijk bij de bank terecht te komen. Nou, we hebben natuurlijk de bankencrisis achter de rug... Ja. Het beeld van de bank. Ja, hoe is het eigenlijk op een feestje als u vertelt... ik ben directeur van een bank? Hoe reageren mensen dan op u? Nou, hetzelfde eigenlijk zoals u nu doet. Ja, hè, door dat ik een beetje, ziele, ja. Ja. beetje mis, mis, mis, misprijzend naar u gaan zitten kijken, bedoelt u? Ja, ik denk ook omdat het sociaal geaccepteerd is nu... Om, om enigszins negatief richting bankiers te zijn. Maar de realiteit is dat als ik in de kroeg sta, voor, toen ik u net ontmoette... dat was het heel erg aangenaam. En er ja, ik was net al heel aardig hoor. Nee, maar dus nee. ik, ik denk dat dat meer een bepaalde groepsvorming is. En we zien natuurlijk in de kranten, het is uh, misschien... Ja, heel erg normaal om daar negatief over te zijn. Ja, maar hoe is dat voor u? Want u bent wel de baas van een bank. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook vervelend is. Of kan het u niet nee, niet? Iedereen heeft daarin recht op zijn mening. En iedereen moet zich vooral uiten hoe hij zich wil uiten. Daar, ik heb daar geen invloed op. Ik kan nee. enkel daarin mezelf zijn. Maar u wil wel proberen, denk ik, dat beeld te veranderen. Ja, nou, ik wil mezelf zijn. En ik denk dat ik daarin met Saxobank Bank probeer gewoon een, zo goed mogelijk beeld te schetsen van wat wij voor onze cliënten en voor Nederland zouden kunnen betekenen. En ik hoef daarin niet iemands mening actief te veranderen. Dat is niet mijn, mijn functie. Neemt u het de generatie bankiers voor u kwalijk? Dat ze het, dat ze het zo verpest hebben eigenlijk? Nou, ik weet niet in hoeverre ze iets hebben verpest. Nou, behoorlijk. Kom op zeg. We zitten in een economische crisis. En dat is echt een financiële crisis. Dat is de oorzaak. Eens, maar ik, ik weet niet of dat altijd uh, valt te scharen aan één groep. Of aan één kleine groep. Maar nou, laten we... we zeggen dat die bankiers daar op zijn minst een rol in gespeeld hebben. Nou, ik denk dat daarin wat het, wat het mooie eigenlijk is aan hoe we er nu voor staan. Um, en daarin. En nogmaals, we hadden toen net in de korte pauze over. Ik heb geen economie gestudeerd. Maar ik merk wel dat er heel veel in de financiële wereld ook is veranderd. Dat mensen daarin toegankelijker richting in de cliënt willen zijn. Transparanter. Een goed verhaal. Saxo heeft natuurlijk de mogelijkheid dat u zelf kunt inloggen. Zelf uw transacties kunt uitvoeren. Maar in de jaren 80 zat ik nog wel eens, of eind jaren 80, bij mijn vader in de auto. En dan werd hij opgebeld door de optieboer om een transactie uit te voeren. In zo'n mooie oude grote kist van een telefoon. Oh ja. En... De bankier gaf een prijs door. En de cliënt wist niet wat die prijs was eigenlijk. Want u zat in de auto. En de mogelijkheden voor een cliënt zijn nu veel toereikender. U heeft zelf de mogelijkheid of, niet alleen via teletext, Maar via uw telefoon of andere mogelijkheden uh, de markt. Ja, dus wij, wij houden u transparant. Daar komt het eigenlijk op neer dan. U kunt, komt er niet meer mee Dat is her. altijd de taak van de consumenten. Ja, ja, zeker. Maar het is een tijdje niet zo goed gelukt. Nee economisch, kunt u iets zeggen over uh, de Nederlandse economie in het komend jaar? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk als ik in Amsterdam ben. Uh, omdat ik heb het gevoel dat Amsterdam af en toe... Uh, Dit is heel verzimmel hier kunt u <laughs> vrij. spreken. Nee, ja, snap ik. <laughs> <laughs> Maar dus uh, omdat je elke dag in Amsterdam... Ik denk dat uh, wat er in Amsterdam gebeurt heel erg anders is dan wat er in Drenthe gebeurt. Ja. Uh, en wat er in uh, Rotterdam speelt anders is dan in Utrecht. Uh, maar over het algemeen uh, zie ik wel, ook van mensen van mijn leeftijd... ook mensen die ouder of jonger zijn, uh, dat er wel heel veel innovatie is. En dat het ook moet. Ik okay. heb nou, er nog een mooie uitspraak van u tegen. Veel ervaring hebben kan een struikelblok zijn. Ja. Wij dachten altijd dat het goed was, toch? Vik, ervaring. Is, uh, ik, ja, maar wij zijn geen bankdirecteur. <laughs> daar is het misgegaan. Ik bedoel, daar is het misgegaan. Ja. Nou, in die zin, dat was uh, op reactie op een vraag uh, met betrekking tot ervaring. En, uh, het betekent meer, wat ik daar maar wil aangeven... is dat uh, we hoeven niet vastgeroest te zitten in een bepaald idee. En dat verandering daarin positief is. En dat we met z'n allen daaraan moeten werken. En uiteindelijk vinden wat werkt of niet werkt. Ja. Vicky, jij hebt veel verstand van uh, jonge machthebbers in het verleden. Hoe gaat het met uh, Job Bart aflopen, denk je? Ik heb geen idee. Maar <laughs> waar, ik, waar ik mij het meest over verbaasd heb is... hij deed in Nederland, zei hij de MAVO. Ja. En dan kom je in Berkeley terecht. De meest prestigieuze, een van de meest prestigieuze universiteiten in Amerika... En studeert eraf. En ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. Als je terugkomt, ik kan zeggen, ik ben in Berkeley afgestuurd. Ja, dat is wel een goede universiteit. Ja, maar, maar kan jij met de MAVO hier naar de Berkeley Universiteit daar? Ja, dat wel. Kijk, het gaat erom. Uiteindelijk, als je kijkt naar andere mensen, prominenten in Nederland... die de MAVO hebben gedaan, daar komt links of rechts nog wel eens iemand doorheen. En die heeft dan vaak de HAVO en daarna het VWO gedaan. Ja. En ik heb natuurlijk na de MAVO ben ik naar Amerika gegaan... waar ik twee jaar ook de middelbare school ja, op ja, gedaan. Precies, heb gedaan. En geluk, dat is ja. de diploma die nee. telde. En de term MAVO was in Amerika... Onbekend. We gaan gaan naar onze dichter bij de dag. Hans Kloos, Goedemiddag. Hallo. Laat me horen. Selfies. Kijk, dit schijn ik te zijn in de studio. En hier sluit ik, geloof ik, mijn eerste hypotheek. Zie mij, zie mij, kijk me aan. Hier party ik samen met mijn vrienden voor ik vertrek. En hier sta ik bij de Soundbrella in de woestijn. Zie mij, Like mijn bestaan. Dat ding in mijn handen is een Kalashnikov En die vrouw naast me heeft gezegd dat ze van me houdt. Door wie ik lief heb, wil ik worden bekeken. Mijn laatste selfie is geschoten in de warzone door een ander. Een sniper. Die mijn naam heeft zoekgemaakt. Morgen dicht, Hans. We zetten hem op onze website. Dit is de dagpunt nu. We bedanken onze... Onze gasten van vandaag, uh, generaal Tom Middendorp, Simon van Nick en Simon... bankier Job Bart, historicus Vic Meijer... slaggever Lex Runderkamp, museumcurator Babs Bakels... en taalvirtuoos Wim Daniels. Zometeen de Villa, Villa Vepirol. Wat gaan jullie doen? Ja? Hallo Elsbeth. Ja, op dit moment debatteert de Eerste Kamer... over de verhuurdersheffing onder andere. Een heel politiek Den Haag die is bezig geweest de afgelopen dagen... met duivest en exegese. Gaat hij toch tegen of toch voor de verhuurdersheffing uh, stemmen? Nou, Wij gaan praten met Jacques Wallagen, die kent hem goed. Goed, hij was in de jaren negentig zijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En hij moest heel regelmatig conflict over volkshuisvestingszaken sussen. Tussen hem en tussen de Paarse coalitiepartners. Jacques Wallagen dus met Adrie Kunde zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Raymond Seree met het NOS-journaal.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 Het Russische parlement heeft ingestemd met een amnestiewet... die de vrijlating mogelijk maakt van duizenden gevangenen. Mogelijk komen ook twee leden vrij van de punkband Pussy Riot. Greenpeace denkt dat de dertig activisten... die bij een actie tegen een olieplatform werden opgepakt... geen gratie krijgen. Ook politieke tegenstanders van president Poetin... zoals oliemagnaat Gorokovsky en oppositieleider Navalny... vallen niet onder de wet. Poetin wil met de wet de twintigste verjaardag vieren... van de Russische grondwet.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 De A7, de afsluitdijk richting Heerenveen, is dicht bij Sneek West. Dat komt door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Staat inmiddels 2 kilometer vier. Omrijden dat kan vanuit Amsterdam het beste via Leeuwarden over de N31 of via Flevoland over de A1 en de A6. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Gerjochens. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO en dat bent u nog tot en met 31 december. Daarna houdt de villa op te bestaan. En daarom laten we u deze week elke dag een mooie reportage horen uit ons villa archief. En vandaag is dat Sexwise over hulpverlening aan Amsterdamse prostituees. Verder praten we over machtspolitiek en Adrie Duivenstein, de Europese onmacht of onwil om een gezamenlijke defensie op te bouwen. En na vier uur hoort u ons economiepanel klinken over het geheimzinnige lobbywerk van banken en andere geldzaken en uw reacties. zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Wat gaat u doen? Adrie Duiverstein, eerste kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Vandaag wordt in de Senaat gedebatteerd en gestemd over de heffing van woningverhuurders, moet miljarden opleveren voor de schatkist. Duiverstein is tegen. Dat geld moet geïnvesteerd worden in de woningbouw. En hij heeft de sleutel in handen. Stemt hij tegen, dan sneuft het voorstel... slaat de gat in de bezuinigingen en het woonakkoord. En belangrijker, het hele regeerakkoord gaat er dan aan. Wellicht zelfs einde kabinet. Afgelopen dag is er veel a kunde bedreven. Hij zou wel blaffen, maar niet bijten, zegt de een. Maar hij is 63 en aan het eind van zijn politieke loopbaan... En zou nog een principeel punt willen maken, zegt een ander. Wie kent hem op dit punt beter dan Jacques Wallage, van 1994 tot en met 1998 voorzitter PvdA Tweede Kamerfractie. Duivensteen was toen Kamerlid en woordvoerder Volkshuisvesting en stond toen al bekend om zijn stevige principiële standpunten. Laf vaak overhoop met de staatssecretaris van D66, coalitie in Paars 1. Jacques Wallage, goedemiddag. goedemiddag. Deze is staatssecretaris Dick Tommel. Die werd in de tijd soms gek van hem. Maar uiteindelijk stemde Duiverstein keurig met de coalitie mee. Had u daar nou zo in de loop van een maand veel werk aan? Nou ja, aan Ari had je altijd wel werk. Maar in de eerste plaats omdat hij stevige argumenten had. Uh, en de is toch vooral iemand die gegrepen is door het belang van de volkshuisvesting, daar zijn hele leven mee bezig is geweest. En mijn ervaring is dat het toch in de allereerste plaats gaat om de vraag, heb je goede argumenten bij je? Mm -hmm, en die had hij. En het kon zelfs soms misschien dan wel eens zo zijn dat u dacht, nou, er zit ook wel wat in, maar het is politiek gewoon niet handig om dit nu zo te doen. Nou ja, uiteindelijk uh, hangt natuurlijk zo'n kabinet van, van samenwerking aan elkaar en dus ook van compromissen. En uh, op enig moment uh, kan iedereen niet ineens zin krijgen. Dat is allemaal waar. Ik heb overigens zelf de beste herinnering aan het feit dat hij mij een keer heeft overtuigd. Uh, hij was een voorstander van het verkopen van woningen van woningbouwcorporaties al heel vroeg. Ja. En ik was daar aanvankelijk uh, tegen uh, onder het motto, uh, we hebben nu voor niks uh, sociale huurwoningen. Uh, maar ik heb me toen na een hele lange route uh, laten overtuigen... door Adi Daverstein... dat we als onderdeel van het gezond maken van die woningbouwcorporaties en het feit dat huurders ook greep moeten hebben op hun eigen huis... moeten accepteren dat dit soort dingen gebeuren. Dus uiteindelijk heeft de Partij van de Arbeid dat gesteund. Uh, hij is dus echt gemotiveerd door de inhoud. En ik denk dat dat ook de sleutel zou moeten zijn... voor het oplossen van de, van de discussies zoals ze nu spelen. Maar dan moet ik er ineens aan denken dat u misschien eigenlijk wel zegt... ...hij zou in staat zijn om uh, de tegenstanders van zijn mening te overtuigen vandaag. Nou ja, er spelen hier eigenlijk twee dingen. Hè. De ene is, heel veel mensen zijn nu boos. Die hebben allemaal akkoorden gesloten en zien hem een beetje als een soort uh, spelbreker. Maar dan moet je goed bedenken dat toen dit kabinet gemaakt werd... ...men wel behoorlijk lichtzinnig is omgegaan met de steun uit de Eerste Kamer. Men wist dat men daar geen meerderheid had en men heeft geen maatregelen genomen... ...om zich van een meerderheid te voorzien. Dus met andere woorden, het probleem wat zich nu voordoet ligt niet... aan. Adrie Duivenstein, maar ligt aan het feit dat men willen en wetens uh, is gaan regeren zonder meerderheid in de Eerste Kamer. En het tweede wat speelt is een, een, een, een al jarenlang lopende discussie waarbij eigenlijk heel negatief naar woningbouwcorporaties wordt gekeken in Den Haag, waarbij wordt gezien dat men, uh, men vermogens heeft opgebouwd en men heeft daar begeerig naar gekeken en een greep in de kas gedaan. En Adrie Duivenstein is een van degenen die toen de decentralisatie speelde van de, van de uh, volkshuisvesting naar die corporaties toe. Heel kritisch heeft gekeken naar wat is nou de rol van die corporaties. Nou, dan nou hebben ze vermogen opgebouwd. En als er nou iets nodig is op dit moment, en dat voel ik echt met mee... ...dat is een bouw die op zijn achterste ligt. En woningcorporaties die geen kant op kunnen en dus ook de bouw stoppen. En dat, dat inhoudelijke vraagstuk, daar moet dus ook nu... Uh, iets aan gedaan worden. Dat is duidelijk, en dat is ook duidelijk wat hij wil. Maar wat Ger net al zei, het lijkt toch uitgesloten dat uh, het Adrie Duivenstein vandaag lukt om de Partij van de Arbeid, misschien nog wel, maar laat ik het zo zeggen, de Partij van de Arbeid, de VVD, D66, de SGP en uh, de ChristenUnie met hem mee te krijgen. Dat kunnen we uitsluiten, lijkt mij. Op grond van welke inhoudelijke argumenten kan zijn fractie hem dan toch overtuigen om mee te gaan stemmen? Inhoudelijk, hè? dan heb ik het niet over het politieke spel? Nee. Nou ja, ik denk dat je moet altijd zoeken naar eh, oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn in dit soort situaties. En een van de oplossingen zou kunnen zijn dat je weliswaar nu die greep in de kast doet, maar dat je betere afspraken maakt over impulsen richting de bouw die je de komende jaren, zodra er een beetje ruimte voor is, het zou gaan geven. Dat zou een enorme overwinning zijn voor Adi-Ruifestein, maar het zou ook voor alle andere partijen eh, een heel noodzakelijk, iets zijn, namelijk, uh, we moeten die bouw weer uh, aan de loop krijgen. En daar zouden corporaties een hele belangrijke rol in moeten spelen. Dus ik, ik zou nog wel denken dat het niet alleen maar is van, hij moet in zijn hok, maar ook, uh, kunnen we ook nog iets bedenken met elkaar, waardoor we uh, en de financiële randvoorwaarden, nu accepteren, maar tegelijkertijd... als dat donder ruimte gaan maken de komende jaren... om die weer in een positie te brengen... dat ze kunnen gaan investeren. Ik proef twee dingen bij u. Om te beginnen uh, uh, gunt u hen een overwinning. In de tweede plaats zegt u... eigenlijk, zo proef ik het, ik ben het met hem eens... Maar we kunnen het niet laten gebeuren dat al die akkoorden onderuit gaan. En misschien het kabinet zijn we nog veel verder van huis. En een goed compromis is mogelijk. Maar inhoudelijk staat u eigenlijk meer aan zijn kant. Nou, dat doe ik al jaren. Omdat ik namelijk vind dat die woningbouwcorporaties, ook als je internationaal kijkt, dat is een fantastisch instrument. Bijna in geen land bestaat zo'n instrument voor de volkshuisvesting. En het, het, korte, het, het korthouden van die corporaties, het hen onmogelijk maken om nieuw te investeren, is in deze economische situatie echt geen wijsbeleid. En uh, ik begrijp de irritatie wel na al die akkoorden en ik begrijp de risico's ook heel goed. Maar uh, ik, ik zou iets meer aandacht willen hebben voor de inhoud van dat debat. En nou ja, dat heeft de Adidas in ieder geval bereikt. Ja. Dat we nu ons de hersens verzwikken over de vraag, uh, wat kunnen we doen om de volkshuisvesting weer, weer aan de rol te krijgen? Ja. Tot slot, heel kort graag, een voorspelling. Wat gaat er gebeuren? Ik heb geen flauw idee. En dat is niet, niet, niet een flauwe uitverdruk. Nee, het gewoon zo, niet. maar die flauw. Dat is uw, uh, u, uh, u weet dat ook niet? Nee, ik weet het ook niet. En ik, ik, ik denk dat dat afhangt van de bereidheid van minister Blok... en van het kabinet en van de coalitie... om creatief te zoeken naar een inhoudelijk antwoord op Adrie Duivenstein. En niet op machtspolitieke overwegingen uh, proberen dit af te ronden. Want dan kan het ook fout gaan. Jacques Wallage, hartelijk dank voor deze analyse van Adrie Duivenstein. Pst. Eén minuut. Ik schaken van hem... En ook gingen we in de tuin, weet ik nog. deden zo'n hekje open. gingen we er langs lopen achter alle tuintjes langs. Dat weet ik nog. vond ik heel leuk. Het eerste dat ik dan te horen kreeg was... Uh, opa is ziek. Opa heeft kanker. Dan gaan ze nog één dingetje proberen. Opa is dood. Ik heb hem heel lang niet meer gezien... Dan wilde ik hem toch heel graag nog zeg maar, terugzien, ook al is hij al dood. Wil ik wil toch terugzien in het liedje. En vandaar dat ik het ook het liedje heb gemaakt, alsof die daarin zit. Toen nam ik de bas en dan maak ik gewoon zelf iets. Nee, wacht, het is verkeerd. Hij heeft zoveel pijn geleden, hij heeft zoveel pijn. En dan probeer ik zeg maar, iets, nog iets moois van te maken, van zijn dood. Eigenlijk zie ik hem dan soms ook erin terug. Het laatste stukje vooral. Met een zucht. Zeg maar van, laat het maar komen. Zo zegt dat ook het liedje. Van, laat maar zitten, kom maar. Dat was één minuut gemaakt door Laura Stek. In augustus 2009 liep Anne-Wil Visser een aantal maanden rond... in het prostitutie- en gezondheidscentrum in Amsterdam. Het was de tijd waarin de Amsterdamse Wallen... steeds meer onder druk kwamen te staan. De gemeente wilde de ramen sluiten... omdat de Wallen criminele activiteiten aantrokken... en de handel in vrouwen maar bleef toenemen. Luistert u naar een herhaling van het eerste deel van het Drieleuk Sexwise. Ik heb een klein probleempje. Ik heb maar één deel door dus ik wou voorstellen dat Tot we te wel een banaan beladen heeft. Kiva le premier. Altijd bij het kartelrandje open scheuren. Je pakt hem vast en je rolt hem naar beneden. En nu kan er geen lucht in komen in dat topje. In een klein zaaltje, ergens in Amsterdam, leren acht jonge vrouwen hoe ze een condoom om moeten doen. Ze komen onder andere uit Nigeria, China, Roemenië en Colombia en hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal gewerkt in de seksindustrie. Sommigen zijn door mensenhandelaren zonder paspoort op het vliegtuig naar Nederland gezet. Anderen zijn met mooie verhalen de business ingelokt. In het crisiscentrum proberen de begeleiders de vrouwen bij te brengen hoe hun lichaam in elkaar zit. Heb je het vermoord? Als je nou een spiegel gebruikt, kun je dat bij jezelf zien? zijn... Ik ben Miel en ik werk bij het Amsterdamse coördinatiepunt Mensenhandel als woonbegeleider. We zitten hier in een uh, crisisopvang, zeg ik het zo wel goed? Of is het niet altijd Het is niet, niet altijd, Ja, De meisjes die binnenkomen, die zijn altijd crisis. Wij nemen eigenlijk nooit reguliere meisjes op. Die zijn ook hier, maar die gaan eerst naar de crisis en dan blijven ze daarna langer mm hier. -hmm. Het is niet altijd uh, prostitutie, vaak wel, in de meeste gevallen wel, maar soms ook andere verhalen. Mm -hmm. En uh, sommigen hebben nog niet gewerkt, die worden op Schiphol onderschept voordat ze kunnen werken. En die vinden zichzelf dan ook vaak geen slachtoffer. Alleen dat ziet uh, ja, de wetgeving toch anders, als ze zelf geen paspoort bij zich hebben. En dan hebben we de grootste groep die we binnenkrijgen, dat is van de politie Amsterdam. En die worden gewoon gevonden of die komen aanlopen of bij invallen of op de wallen of in uh, Escort of via via. En die worden dan bij ons geplaatst door de politie. Je echte naam die wil je, dat, is, dat moet je even uitblijven. Hè? Ja, dus uh, ja, zal ik me... je gewoon Anna noemen? Ja. ja. Als je dat, dat niet wil, dan is je het gewoon ja. zeggen. Maar hoe ben je hier precies terechtgekomen? Um, ik ben uh, door uh, oh. mijn laat ik het ook zeggen gehad. Um, kijk, uh, ik ben niet uh, zeg maar mishandeld, maar wel geestelijk en gechanteerd... Ik heb toen de eerste keer heb ik, uh, ben ik zelf weggevlucht. Ben en ik een ander leven gaan leiden. Maar uiteindelijk val je iedere keer terug. Dus je kan wel uh, de vinger wijzen naar een andere toe. Maar uiteindelijk moet je bij jezelf te raden gaan. Wat wil ik? Omdat je, een, uh, uh, laat ik het zo zeggen, een hele rare indruk over jezelf hebt. Zeker als je eenmaal eruit bent gestapt. Je denkt, jeetje, dan besef je eigenlijk wat er eigenlijk overkomen is. En ik heb geen zin meer in dat oude en ik wil niet meer terugvallen. Want ja, het is gewoon niet mijn wereld meer. En ik. Uh, ik kan niet voor iedereen praten, maar als ik voor mezelf praat... Uh, ja, nee, het is uh, een dodelijke wereld. Uiteindelijk, als je eenmaal die stap zet... ja, en je komt erachter dat er eigenlijk zoveel mogelijkheden zijn... en ja, dan ben je echt blij. Dan gaat er echt een, ja, een wereld voor je open van... hé, hey, ik kan ook een ander leven leiden en hier word je echt begeleid met geld. Want dat is ook nog een probleem. 10 minuten lopen van de Wallen ligt het prostitutie- en gezondheidscentrum, PNG 292, vlak achter het paleis op de Dam. En daar heb ik een afspraak met teamleidster Helene Driessen. In 2005 schreven de PvdA gemeenteraadsleden Carina Schaapman en Anna Assante de nota het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Waarin ze de prostitutiebranche in Amsterdam in kaart brachten. Inclusief uitvassen die er natuurlijk zijn. Die waren volgens hen in grote mate aanwezig. En een van de oplossingen die ze aandroegen in die nota was het opzetten van een informatiecentrum waar prostituees informatie konden inwinnen over gezondheidszorg en maatschappelijk werk. En zo ontstond in april 2008 het Prostitutie- en Gezondheidscentrum. Maar ik vraag me af of de vrouwen, de Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse vrouwen, die vooral op de wallen werken de weg wel weten naar het prostitutie- en gezondheidscentrum. Dus dat ga ik ook even aan hele Driessen vragen. Het heeft er vooral mee te maken dat mochten er misstanden zijn... of mocht je inderdaad gewoon vanuit de prostitutie... Uh, meer willen weten over bepaalde mogelijkheden of zo... dat je in ieder geval ergens terecht zou kunnen. En dat het te maken heeft natuurlijk ook met de tak van de gedwongen prostitutie als wel als de vrouwen die gewoon vrijwillig in de prostitutie werken... dat er een laagdrempelige mogelijkheid was om jou te vragen... of uh, zeg maar dat iemand jou kan vertegenwoordigen... of kan zorgen dat jouw vakgebied op een goede manier uitgeoefend kan worden. Mm -hmm. En dat was er in Amsterdam niet. Marijke Vos, de wethouder, die hamert heel erg sterk op... dat de positie van sekswerkers wordt verbeterd. Ja. En hoe proberen jullie dat hier vorm te geven... Ik denk dat je vooral inderdaad uh, door bijvoorbeeld die weerbaarheid... Hè, of die uitstapprogramma's aan te bieden... dat vrouwen ook überhaupt kunnen bedenken... hoe kan ik gewoon zo goed mogelijk vrouwen die zelfstandig werken... mijn eigen bedrijf opzetten en zorgen dat ik belasting afdraag... of uh, hoe, um, hoe zou ik het precies moeten doen? Ik denk ook wel dat de vrouwen in um, de reguliere uh, branche... tegen heel veel dingen aanloopt, hè, bijvoorbeeld bij uh, uitkeringen. Maar als het gaat ook over... Um, uh, ...uitzendbureaus of als ze naar de reguliere geneeskunde gaan... ...dat het natuurlijk toch altijd lastig is om datgene te vertellen wat ze doen. En dat je eigenlijk wil gaan kijken als uh, prostitutie- en gezondheidscentrum... ...om te zorgen dat je een soort lans breekt. Om te kijken dat vrouwen ergens terecht kunnen zonder dat ze eerst moeten uitleggen... ...en dat het heel uh, moeilijk voelt. In het prostitutie- en gezondheidscentrum heeft Natasha een afspraak... ...om te kijken of ze een geslachtsziekte heeft... De lange blondine komt uit Oost-Europa en werkt al jaren op de wallen. In een grote kinderwagen ligt haar tien maanden oude zoontje. Tot haar verbazing kon Natasha in Nederland maar moeilijk bij een vrouwenarts terecht... terwijl dat in haar land van afkomst heel gewoon is. Daarom is ze blij dat ze terecht kan op het prostitutie- en gezondheidscentrum. Voor een sekswerker is het namelijk essentieel om geen geslachtsziekte te hebben. Je bent anders gewoon minder waard. De collega's van de SOA-poly zijn uh, jaloers op uh, deze stoel. Ja? ja. Als er hier uh, wel eens collega's over de vloer komen en ze zien deze stoel, dan is het van oh, wat een mooie ja. stoel. En uh, nou, jij gaat er dan op een uh, klein stoeltje voor zitten. Ja. Jane is de SOA-onderzoekster die Natasja gaat nakijken. Ze demonstreert hoe ze dat doet. Ja, we beginnen eerst uh, bij de Lysen. We gaan eerst uh, de lymfeklieren in uh, de Lysen uh, voelen. Kijken of uh, daar geen uh, gezwollen lymfocleur zijn, want een gezwollen lymfeklier kan daardoor op een infectie. Verder inspecteer je de vagina, de... Ja, eigenlijk gewoon het genitale gebied. Hè. Of je daar geen blaasjes ziet, of uh, zweertjes, of wondjes, of genitale ratjes. Uh, en dan uh, breng ik het uh, speculum in, oftewel de endebek. En dan neem je je kweekjes af. Oh ja. We leggen dan de stokjes op deze kroketten schaaltjes. Ja, het klinkt heel oneerbiedig, maar hier wordt normaal gesproken ook kroketten geserveerd. En je legt hier je platen klaar. Daar heb ik bruine kweekbodems. Dat is voor de gonoreu kweken af te nemen. Dit is voor de glamidia. Heeft iemand uh, anaal contact, dan neem je ook daar kweekjes af en dat gebeurt dan weer met een uh, ja, geen bek maar nee, God, iets soortgelijks. De... Mm -hmm. ja, je moet ook uh, goed uh, bij de. Ja dat heet dan het Procten. Dus uh, ja, nee, ligt iets dieper zo, ja. Ja, verder uh, op. <laughs> <laughs> en dan uh, neem je dus uh, daar uh, de kweekjes af. Ja, je zou denken, nou, uh, als je in de prostitutie werkt, dan loop je heel veel risico. Is ook zo natuurlijk, want je hebt gewoon veel meer wisselende contacten. Maar die vrouwen doen het wel allemaal veilig, tenminste, het merendeel. Ja. Dus juist bij hun zie je veel minder soa's dan bij, nou ja, de gemiddelde burger die uh, gewoon naar de soa uh, aan het wezenplein gaat. Ja. Ja. Natasja blijkt pech te hebben. Ze heeft een ontsteking onder de leden. De meeste soas lopen prostituees niet bij klanten op, maar bij hun overspelige partners. Zo ook Natasha. We're still coming here. So. I'm still coming here because uh, I get uh, infection from my man. Uh, so let's your... say from my ex uh, yeah. ex man yes, from my partner because hij is promiscuity. Yeah. I work like uh, many years, but never nothing happen. No. But always when I have uh, some boyfriend or some <laughs> lover, always. ben je in yes. Ah, oe, cabron, je vijfsterkkamers... Hier zijn we dus in de passage en dat is wat jij de vijf sterke kamers noemt. Ja. Ja. Slim Garbi, de directeur van La Via Roos, laat trots de kamers zien die hij verhuurt. Een van de huursters, een Thijs meisje dat de mannen die langslopen probeert te verleiden, doet het raam open als ze Garbi ziet. Ze heeft een dienst tot 4 uur s'nachts. Het is druk op de en Waarom selecteer je? Ja, beter uh, zonder die 50 euro. Uh, Probleem. Met de hier, uh, nee. het niet Volgens Garbi denken veel mensen dat hij een pooier is. Ten onrechte. Ik verhuur kamers aan meisjes. Of de dag, of de avond. En daar horen regeltjes bij. En dat leg ik ze uit. En wat ze verdienen is voor hunzelf. En wij zijn niet... Uh, als een meisje nou heel veel geld maakt, hoeft ze, alleen maar, ze betalen alleen maar de huur, wat ze maken, is voor hunzelf. Net een artiest moet je zo uh, zien. En een, en een boyer is iemand die uh, in principe een meisje dwingt, of een loverboy of een cowboy, hoe je het maar wil noemen, dat is iemand die een persoon uh, uitbuit. En ik doe niet een uitbuiting. Als ik iemand zou uitbuiten, dan zou ik toch nooit een vergunning kunnen krijgen. Hè? U hoort als een reportage van anne Wilvisser die we eerder uitzonden in augustus 2009. De banaan is in gevaar. De Panama-ziekte die veroorzaakt wordt door een gevaarlijke schimmel... verspreidt zich langzaam maar zeker Australië, Azië en nu ook Afrika. En de grote angst is dat het Zuid-Amerikaanse continent ook besmet gaat worden. Want daar komt 80% van de bananen vandaan. Gert Kema is verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Hij doet onderzoek naar deze schimmelziekte. Goedemiddag, meneer Kema. Goedemiddag. Wat doet deze schimmel precies met de banaan? Het is een bodemschimmel. Zij uh, gaat via de wortels dringt hij de plant binnen en vervolgens gaat hij het uh, vaartweefsel in. En kan dan in principe door de hele plant verspreiden en uiteindelijk gaat de plant dood. En heb je geen opbrengst meer, maar een, een nakomend effect is dat die schimmel, als hij in de bodem zit, allemaal restsporen maakt. En daar kan hij jarenlang mee overleven. Juist, en, en hoe verspreidt hij zich zo over de wereld? Um, nou, versleping door mensen, dat is heel gebruikelijk. Um, hè, dat kan met verontreinigend gereedschap of schoenen, maar ook uh, besmette planten of plantdelen. Bijvoorbeeld een, uh, een stek die besmet is, dat kun je niet zien, maar de schimmel zit er wel in. Mm -hmm. En water is ook een, uh, een manier waarop de schimmel heel makkelijk verspreidt. Dus als er een overstroming plaatsvindt in een gebied wat gecontamineerd is, dan uh, binnen een paar maanden duikt hij op allerlei andere plaatsen op waar water gestaan heeft. Uh, meneer Kema, kunt u aangeven hoe belangrijk die bananenteelt voor de voedselvoorziening in de wereld is? Ja, um, als je naar de wereldwijde bananenproductie kijkt, dan is maar 15% is bestemd voor de export. En zeg maar de uh, 95% van die export is Cavendish-bananen. Uh, dus 85% van de wereldproductie wordt lokaal uh, verhandeld en geconsumeerd. Uh, een belangrijk gedeelte daarvan zijn ook bananen, maar ook heel veel lokale variëteiten. En als je naar Oost-Afrika kijkt, uh, daar is het echt een, uh, een basisvoedsel voor uh, miljoenen mensen. In Oeganda bijvoorbeeld wordt gemiddeld zo'n 250 tot 300 kilo banaan per persoon per jaar gegeten. Dus het is niet alleen wat u al zei, dat het, als dit uh, echt doorzet, dat het een ontzettend inkomstenverlies voor velen betekent... maar ook gewoon een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding die wegvalt. Ja. En vandaar ook, zoals u in de aankondiging zei... het feit dat hij schimmel nu in Afrika zit... dat is uh, angstverjagend. Want het is een schimmel die een reputatie heeft... om uh, buitengewoon moeilijk uh, in de hand... Uh, hij is heel, heel moeilijk in de hand te houden. Verspreidt dus makkelijk. Uh -huh. um, ja, kan, kan, en, is er enige manier... want u doet onderzoek... is er een manier om hem te bestrijden? Nu al? Voorhandelijk? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het is, uh, als je nu wordt geconstateerd... is het vooral een kwestie van isoleren bananen opruimen en het gebied afrasten... zodat er niemand meer doorheen kan. Dat is Een van onze speerpunten is dus ook om inderdaad methoden te ontwikkelen... waardoor je hem echt bestrijden kunt. Uh, dat doen we met een hele club van instituten en bedrijven... waar we mee samenwerken. Uh, maar dat is uh, voor die bodemgebonden schimmels is een, een heel moeilijk proces. Er zijn zeker uh, successen bereikt met andere bodemgebonden schimmels. En die gaan wij nu ook toepassen op deze schimmel in banaan. En hopen dat het werkt. Uh, kan die ziekte ook zo om zich heen slaan... omdat de bananenpopulatie in de wereld genetisch nogal eenzijdig is? Ja, dat is een hele belangrijke factor. Dus uh, de wereldwijde export die is... Uh, ja, die is buitengewoon wankel. Die, die is echt gebaseerd op één genotype, wereldwijd. Alsof je nu bananen koopt in de Filipijnen of in Ecuador, het is dezelfde dus Kevinders-banaan. Uh, dus dat is, als er een probleem voordoet, als er zich een probleem voordoet, is dat een buitengewoon groot risico. Je zou ze, uh, u bent dus aan het onderzoeken hoe te beschermen. Je denkt natuurlijk, er moet een manier te vinden zijn om ze resistent te maken, maar dan denk je al gauw aan een soort genmanipulatie. Dan staat de halve wereld ook weer op zijn achterste poten. Ja, ja, ik hou niet zo erg van het woord wat u gebruikt. Maar... Manipulatie ja. is niet zo aardig, hè? We <laughs> kunnen er een verzachtend woord voor bedenken, hoor. Laten we gewoon beginnen met plantenveredeling. Hè? Dat gebeurt ja. al eeuwen door in ja. allerlei gewassen die we elke dag opeten. Dat kan bij bananen ook, alleen bananen zijn heel lastig gewassen om te veredelen. Dus dat duurt echt jaren. Mm -hmm. Um, en natuurlijk kun je ook kijken naar alternatieve methoden, zoals bijvoorbeeld het vinden van resistentiegenen in wilde bananen, en die dan met technologie in in is bijvoorbeeld zetten. Want oh, wilde bananen zijn niet eetbaar, hè? Wilde bananen oh, dat... zijn, nou, daar zitten voor met zaad, dus dat, dat eet niet zo lekker. Hm. Um, maar daar komt wel heel veel resistentie in voor. En dat kan natuurlijk wel gebruikt worden. Dat kan zowel klassieke door klassieke veredeling, maar ook met moderne technieken. Meneer maar heel kort, uh, mocht dit allemaal mislukken, mocht de banaan eraan zijn, is er een aanstonds een alternatief voor de banaan? Helaas niet. Dus niet als. Er is geen uh, alternatief op dit moment. En voor het dat er is, dan hebben we het echt over een proces van jaren. Goed. Eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik bedoelde heel goed dat u ons even te woord wilde staan. Gert Kema van de Universiteit Wageningen. Hij doet onderzoek naar de gevaarlijke schimmel... die de Panama-ziekte verspreidt onder bananen... waardoor de wereldproductie bedreigd wordt. Dank u wel. Dank u. En zometeen is Villa VPRO bij u terug met ons Eurobureau. En natuurlijk ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zo.